Het is zondag 1 april en dit is de Battenvieren podcast. En we hebben, jawel, we hebben nu eindelijk Jernals in. Jernals, welkom. Dank je wel voor de uitnodiging, jongens. Ja, het is nu voor geen grap. Dat hoor je je luisteraars <laughs> ja. ook gelijk. Ook wel. Dit is geen uh, Edwin evers uh, ty ja, ja, <laughs> Eversachtig typetje wat, wat we hier nu uh, voor 1 april ook op, uh, opvoeren. Nee, hey, leuk, dat we, leuk dat je er bent hier, We hadden, We hadden ook onder onze luisteraars van de Batavir, we ook een poll georganiseerd. Van, ja. nou goh, wie, nou ja, wie willen jullie nou echt opvoeren? het Allerliefste horen, nou jij kwam daar echt met stipt op. één kwam je daar uh, ja, uit. Uh, wat eerval, Hopelijk uh, maak ik de verwachtingen. Ja, ja dus, dus dat is in ieder geval niet vond ze leuk. En ja, naast mij zit natuurlijk ook uh, ook. Jur, hallo, je bent er. Uh, je bent er ook weer natuurlijk ook als uh, als sidekick. Ook en uh, ben hier ja. niet als uh, radio, <laughs> ja, maar uh, dus dus ontzettend uh, ja. weet je ons leuk ook dat uh, dat we hier nu uh, nu kunnen weer kunnen zitten en ook uh, ja, nu praten eindelijk ook over uh, het verhaal op tafel. Ja, het, het, het echte verhaal, hè, omdat er ook een keer... Het hele verhaal. Het hele verhaal inderdaad over de, over de gemeenteraadsverkiezingen, om dat nou ook gewoon eens een keer ook goed op tafel te hebben, want als... het was ook wel wat, hè, de, de, de, deze gemeenteraadsverkiezing. Heb, maar... heb je ooit zoiets gezien? Nee, ik denk dat dit wel de beste act van gefabriceerde ophef is die ik in jaren heb gezien. Dat uh, eigenlijk, nooit, eigenlijk nooit echt zoiets... Ja, zo, maar dat, dat iets zo onschuldig is en dat mensen zo hysterisch over deden. Ik heb mensen misschien wel eens hysterische gezien, maar dan was er ook echt iets gebeurd. Maar ik heb zelden gezien dat mensen <laughs> om niets zo hysterisch hebben gedaan. Ja, dus in die zin is het echt een uh, hoogtepunt. Uh. Ja, laten we, laten, we, laten we even dan ook bij het begin, uh, bij het begin beginnen. Want uh, er is natuurlijk, weet je er is gewoon. Uh, uh, het lijkt me ook leuk ook om dat te doen. Om ook een beetje terug te blikken ook prima, met, uh, prima. De gemeenteraads, uh, met de gemeenteraadsverkiezingen. Um, ja, eigenlijk, want je hebt je op een gegeven moment je heb je aangemeld bij, uh, hè, natuurlijk dan ook bij, uh, bij Forum, weet je ook als, als gemeente, als kandidaatslid, uh, nou, gepresenteerd natuurlijk ook. En, want hoe ging in de eerste instantie, hoe ging verder gewoon de campagne, zeg maar, helemaal in het begin? Nou, de met campagne, anderbeel. kijk, uh, ik, voor mij werden we eind oktober aangekondigd als top drie, als ik het goed heb. Voor mij waren we iets van vijf maanden voor de verkiezingen was dat. En kijk, in het begin van de campagne, uh, dat is een beetje Nederlands politiek, cultuur, pas in de mm. laatste weken gaan mensen pas rennen. Dat is heel vreemd. Mm. Maar je zag dat het eigenlijk pas rond januari echt begon aan te trekken. Dus uh, in die zin heb ik niet zo heel veel van de campagne meegekregen. Want het eigenlijk pas toen die net was begonnen, mm. toen kwam het eerste RAS en IQ uh, ding al langs. Mm. En ja, toen ben ik natuurlijk even niet gaan flyeren en zo, dat snap mm. je wel. Dus ja, daarom heb ik best wel veel gemist van de campagne. En dat heb ik eigenlijk maar een paar weken... Uh, mee kunnen draaien, weet je, de eerste debatten van Annabel, natuurlijk, en uh, College, dat debat toen met mm -hmm. Denk, daar was ik bij, nou ja, Bari debat was ik zeker ja, bij. Ja, ja, ja. komen we ook zo echt op het podium zelf. Ja, daar <laughs> ook wel maar, maar dus terug, Ik heb, niet, hè, ik want heb terug. eigenlijk misschien maar twee of drie weken, zeg maar, semi-campagne gehad, en dan nog was het niet, zeg maar, die campaign-weaver die je echt pas half februari, begin maart pas eigenlijk hebt, want echt... Een heel typisch iets is van de Nederlandse politieke cultuur... maar dat is voor de andere keer... dat we bizarre korte campagnes voeren in dit land... Ja. vergeleken met andere landen. Ja, ja want uh, inderdaad, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt bijvoorbeeld ook met de Verenigde Staten... dan duren die campagnes veel langer natuurlijk. Maar ja, zelfs ook in Engeland. We hebben in Nederland echt een soort van... Uh, uh, ja, uh, attention span, zeg maar, voor de verkiezingen. Misschien is het onze nuchterheid, dan spreekt dat voor ons. Mm -hmm. Dat we gewoon die onzin maar vier weken aan kunnen horen. <laughs> Misschien ja. is dat de zeg maar, goede kant om te bekijken. Aan de andere kant is natuurlijk dat we heel apathisch zijn... Dat we zijn een paar weken ongeveer laten praten om op dezelfde partijen te stemmen. Zijn, dus. zijn Nederlanders in die zin ook minder uh, vatbaar voor propaganda? In de zin van dat we, nou, we, zijn, we kijken een prikken met een soort nuchterheid doorheen, dus uh, klaar ermee, vlug. Ja, ik weet niet of het in dit geval met mij dan helemaal opgaat. Maar ja, ik denk toch wel dat het iets over onze nuchterheid zegt. Ik denk gewoon dat uh, als je in Nederlandse verkiezingen twaalf debatten zou organiseren tussen, hm. <laughs> tussen de top zes politici, dat mensen gewoon de afhaken op een gegeven moment. Gewoon omdat het ook gewoon zo saai ook ja, is. Ja, het, ja, is, het is gewoon erg veel van... op elkaar lijkt waarschijnlijk. Ja, dat uh, is heel, heel, heel eentonig. Want, uh, want dat, dat zagen we natuurlijk ook wel in de, in de campagne. Ik denk dat inderdaad het... Uh, want, want weet je dat eigenlijk ook wel? Van hoe nou dat brandpuntinterview... Hoe dat in één keer nou zo naar boven ik denk, is gekomen. Uh, Ik denk dat ik het weet. Want ik heb een interview gedaan voor uh, NAP Nieuws. En dat mm -hmm. was twee, drie dagen voor het debat tussen Thierry en Halsema... waar het allemaal mee begon, 29 ja. januari. Ja. En daarin werd ik ernaar gevraagd. En toen heb ik ook gezegd, ja, dat heb ik gezegd. En waarschijnlijk hebben ze allemaal van die uh, updates die ze krijgen... als iemand van de tegenstander iets zegt. En ik denk dat toen ze dat interview zagen... dat ze toen misschien dachten van... oh, het kan natuurlijk ook komen door het Volkskrantenprofiel over mij... waarin het ook werd genoemd. Dat was een paar dagen daarvoor, dus... Ja, het zou een van die twee kunnen zijn dat ze toen dachten, hé, hey, we hebben hier iets. De, de trigger om dat, en dat weer op ze toen te gaan taal, graven, ja. dat, dat is een vermoeden, maar ja, ik weet natuurlijk niet zeker. Ja, en dat toen, uh, want, want, want je was in eerste instantie ook nog trots ook op dat Volkskrant profiel wat dat betreft. Dat Volkskrant was eerlijk. Ik bedoel, ja. wat, wat er in stond was niet gelogen. Dus ja, ik vond het eerlijk profiel van de Volkskrant, ja. Dat, uh, want daarna kwam natuurlijk ook het, uh, het, grote, het grote debat natuurlijk ook in de, uh, in de stad Schouwer. Ja, met, uh, tussen, Silent Times, ja. Uh, ja, heb je dat ook nog teruggekeken of niet? Ik heb dat stukje teruggekeken. Ik heb niet het hele debat gezien, maar ik heb dat stukje wel teruggekeken. Ik heb het niet live gekeken. Dat, uh, want, want wat vond je verder van dat debat? Want ik, was, ik zat er zelf in ieder geval bij. Ja. En ik vond het op zich om nou een keer gewoon wat langer in ieder geval te praten... Ja. Dat vond, ik op, dat vond ik helemaal nog zo'n zo gek idee in ieder geval Nee, Prima. Maar uh, het is gewoon jammer dat Hassel maar besloot om te liegen. Los daarvan was het een prima idee. Dat, uh... Om twee mensen bij elkaar te zetten. Alleen als ze dan liegten, ja, dan... Uh, daar kreeg je alle, alle hommeles van. Want zij maakten ervan dat onomstotelijk is bewezen... dat donkere mensen dommer zijn, en ook nog eens vervolgens zeggen: die Hindoestaanse meneer... Laten we even de rassenhaat onder Suriname <laughs> aanpakken. Want ze, ze hadden een manier. Om, ze, moesten, ze moesten mij racist maken. En natuurlijk, het grote probleem met mij racist maken is dat ik Surinaams ben. Dus toen dachten ze: hoe kunnen we hier omheen? Oh ja, we maken hem Hindoestaan en hij haat zwarte mensen. We can play that card. Terwijl ik ben Hindoestaans en zwart. Maar ja, dat mm. weet natuurlijk niemand. Want ze mm. alleen maar achternaam zien. Mm. Dus het is een hele smerige truc om mij als Hindoestaan weg te zetten. Puur om het raciale haat, zeg maar plausibel te maken. Ja, want, want, er want, daar geen sprake van was. Want, want een heleboel mensen uh, die weten dat denk ik ook niet. Maar hoe, hoe zit dat ook weer ook in Suriname? Ja, ja, dus, ja, om, om even geven. aan te ja. geven waarom er zo'n gevaarlijke opmerking van er was. Ik bedoel, het is nog net geen Turk en Koer door. Dus het is niet op dat niveau, maar. Laten we zeggen, in 1966 wordt Guyana onafhankelijk. Guyana is een land ongeveer 50-50 zwart-Hindoestaans. Er is een burgeroorlog gekomen in dat land... omdat de armere zwarte bevolking en de rijkere Hindoestaanse bevolking... ja, machtsstrijd, je kent het wel, scheelde niet veel in percentages. En nou, dat heeft Suriname natuurlijk gezien. En in 1975 wil Suriname onafhankelijk worden. In ieder geval een deel van Suriname, zeker niet heel Suriname. En toen dachten de Hindoestanen... oh, hier gaat hetzelfde gebeuren, want ook hier zijn wij de rijkere groep... Alleen, kijk, de verdeling in Suriname is gelukkig wat, niet 50-50, maar wat meer verdeeld. Dus het is niet, weet je, twee kampen. En ik denk dat dat de reden is dat er geen burgeroorlog is uitgebroken. Omdat het niet een, een één tegen één uh, strijd was omdat een soort, het... uh, soort, soort machtspreiding. Ja, dus je, omdat ook... je inderdaad, je Joods, hebt ook nog 15% Chinezen, uh, ja. Javanen, en je hebt ook nog hele zeg maar, kwart Chinezen, je hebt ook nog Bosland-Kariolen. Dat is, inschat ik maar. Ik denk dat omdat het een beetje gespreid is, dat daardoor de vrede nog kon worden bewaard, omdat iedereen iedereen's belang was om hè, dat niet te hebben. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als jij een rijke Hindoestaan bent in 1974, en jij hebt net gezien hoe acht jaar geleden in Guyana, dat scenario zich heeft ontvouwen naar onafhankelijkheid. En dat is ook de reden waarom veel Hindoestanen hun huis voor de appelen en ei hebben verkocht daar. En zijn gevlucht naar Nederland. Dit, deze angst. Uh, gelukkig is het dus nooit, het zijn wel wat relletjes geweest, maar gelukkig is het nooit een soort all-out burgeroorlog tussen rassen geworden. De burgeroorlog die we hadden in Suriname was tussen Bautas en het Jungle Commando. Het ging over macht en over drugs. Maar, weet je, het was niet een burgeroorlog op, op ras gericht, dat ja. we daar blij mee zijn. Maar dat had niet veel gescheeld. Uh, en, en dus maar, door, door dat zo te zeggen van hij is een Hindoestaan en, en, en, en dat verklaart zijn racisme. En dat Harriet Duurvoort in haar column in de Volkskrant via haar uh, halfzieke moeder van 89 ook even alle Hindoestanen erbij laat, Want zo zijn die Hindoestanen nou eenmaal in Suriname. Ja, dat is een waanzinnig. Dat is echt waanzinnig. Zeker met het oog op de geschiedenis. En, en hoe gevoelig het allemaal ligt in, in Suriname. Ja... Ik bedoel, wat ik zeg, het is geen Turken-Koerden of zo. Ik weet niet dat ik een levensgevaar ben, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, het is wel echt een hele vieze manier om uh, ja, iemand die zelf zwart is... Uh, ja, een soort van zwarte hater te maken of zo. Ja, het is ja, gewoon, gewoon misbruik ook van een van geschiedenis maken. Dan. Dus nou ja, het ze speelt gewoon... in op een, op een sentiment wat bij mij helemaal niet maar, maar, maar, leeft. Zal ze dat hebben wat, wat ze doet. 100%. wat ze De persoon die haar dit heeft verteld, ik weet niet of ze zelf genoeg weet van Suriname, maar de persoon met wie ze dit heeft bedacht, of personen, die hebben absoluut bedacht, de beste frame is om hem als Hindustan neer te zetten, want dan maken we die, die zwarte haat, kunnen we dan historisch, dan hebben we dan historische verklaring. Ja, maar denk je dat ze de diepere uh, de problemen de, die 100, jij nu noemt? 100%. Oké, okay, want dan is het gewoon echt link. Dan ja, ik kan me niet van. voorstellen dat je het is, het is alsof je zou zeggen dat uh, je het hebt over Karabu en dat je dan zegt van, ja oef, ik benoemde dat ze Koerdisch was, maar ik had geen idee van haar. Weet mm -hmm. je, het, het zou een beetje in die range zijn van, come on, you know. Ja, je nee. weet hoe dat zit. Dit is in de Surinaamse gemeenschap echt een, een, een heel bekend ding. Het is een, het is een, een wond eigenlijk in onze maatschappij, het racisme van ons, van alle kanten. Er is een film over gemaakt in 1975, One People. Uh, gaat over de relatie tussen een zwarte man en een Hindoestaanse vrouw. Dat was toen het centrale conflict. Geen is re duidelijke reden dat die film daarover gaat. Dat was het grote probleem. Ook gewoon nog dichterbij dan, uh, he, dan, dan Anne Frank en uh... veel dichterbij in 1975 hebben we ja. het over. Dus weet je, dat vond ik ook. Uh, dat, daardoor wist ik ook dat het zeg maar, voor een opgezet ding was. En dat het echt zeg maar, vies was ingestoken. Want anders had ze niet dat Hindoestaanse zo nonchalant zeg maar, erbij gegooid. Uh, en uh, ook daarbij komt. Uh, ja, weet je, dat Hindoestaanse. Ik, uh, ik ben Hindoestaanse deels. Ik heb een Hindoestaanse achternaam. Uh, maar ja, mijn moeder is Creole's. Ik ben Creole's opgevoed. Ik praat geen Hindoestaans Ik ben geen Hindoe. Ik ben een atheïst. Mm. Weet je, dus de hele frame mm. is gewoon heel weak. Ja. Om het zo te zeggen. Dat ik een soort Hindoe-black-harder ja, Dat is natuurlijk zijn. ook met identity politics. Ook weer. Ja, je probeert je ja, het ja. hokje te vinden, ja, maar het hokje, het... het hokje past niet. Ik heb mezelf nooit in dat hokje gezet. Maar... maar die foute frame, dat was de. De trigger. Nou ja, dat was de trigger, want toen, toen nam iedereen uh, dat verkeerde citaat over. En toen, toen, toen besloot niemand, behalve Tom Staal, waarvoor uh, Hulde, <laughs> om mijn interview te lezen <laughs> die in de media werkte. <laughs> en hij was ook de enige die gewoon doodleukte tegen Jesse Klaver en zei, dat heeft hij niet gezegd. Dat heeft hij niet gezegd. Dat heeft hij niet gezegd. <laughs> hij was de enige. De rest van de journalisten, allemaal meegaan, allemaal meeknikken. Ja, hij heeft een die kuur? Hij heeft een verband gelegd. Ja, dat is toch belachelijk. <laughs> Ah ja, maar je zegt het ook niet heel erg veel, ook, hier, ook over, de, over de journalistieke tijd ook waarin we leven. Heel erg van napraten. Heel het is erg van napraten. Dus, dus gewoon echt, ja, het is echt nakakelen. En wat echt het meest frappante is, dat we uh, waren toen uh, dat debat in de Bali toen, waar we het zo misschien over gaan hebben. Weet je, dan uh, dat zie ik van de jongens van de NOS en de Parool, en al die kranten. En dan, ze kennen me, ze herkennen me, ze knikken. En dan zeg ik ook tegen ze: Heb je mijn interview gelezen? En dan zeg ze, Ja. Dan zeg ik: Ben je in shock? Wat denk je dat ze doen? Ze glimlachen. Ze glimlachen omdat ze doorhebben dat het niks is. Ze weten dat het niks is. Snap je wat ik bedoel? Het is niet dat ze zeggen van. Wauw, Jonas. Dat was wat racistische shit die je hebt gezegd daar. Had ik echt niet verwacht. Kijk, dan zou ik tenminste nog kunnen zeggen: ze zijn oprecht overtuigd dat ik een racist ben. Hm. Het, is, het, het is nog oprecht gemotiveerd. Of ze wel. rennen gewoon achter het geld aan. Het is, het is letterlijk. Nou, maar kijk, de lach die ze je geven is ook niet per se ze lachen je uit. Het is een klein beetje ook een schuldgevoel misschien aan hun kant. Het is een klein beetje. En wij weten allebei dat dit onzin is. Maar jij snapt hoe de kaarten zijn geschud. En ik ga dit niet challengen. Snap je? Dat is een beetje de, de lach die hier van. Ja, we weten een beetje ongeveer hoe het zit. Het is overdreven. Het is overtrokken. Ik ben niet in shock. Volgens mij ben je niet racistisch. Maar ja. Dit is al eenmaal... Weet je, het is een beetje een gelatenheid, een beetje een, een, een schuldgevoel... en een beetje een what else can I do, zeg maar, achtergehouding. En ja, dat is uh, heel bijzonder, maar ja... Uh. Hele rare dynamiek ook, dat er ook niemand ja. ook... En dat Tom Staal, waarom luistert ja, we ja. nog in de ja, uitzending... We hadden wa dit hier precies over, toen met, met die aflevering met Patrick Kikker, de laatste. Ja, heb ik ook geluisterd. Die ja. Heb je geluisterd, ja. ja. Nee, want daar heeft hij het ook over. Ja, het is zo makkelijk gewoon om op die trein te springen en gewoon geen... Uh, uh, uh, waarom, zou je -checken? waarom zou je het dubbelchecken? Huiswerk ik, Wat ik ook vind, kijk, die Hassan Bahara en die Annick... Hoe heet dat weer? Kranenberg. Kranenberg. Die hebben een lang stuk over mij geschreven. En dan zie ik van... Oh, soms hebben ze uh, gezocht. Want ze hebben een Stefan Morden nu filmpje gezien... dat ik dit 2016 16 heb gepost. Dus bereikbaar zijn ze in mijn timeline teruggegaan... om te kijken naar... Hè, klopt hmm. het? En dan denk ik, ja, maar als je in mijn timeline teruggaat, dan zie je toch dat elk stuk wat ik schrijf gaat over kapitalisme en vrije markten. En dat ik het nooit heb over homorechten. Zou je dan niet bij jezelf ook gaan denken van, oh wauw, ik probeer deze gast echt zwaar aan de bom te nagelen als homofoob. Maar ik kijk nu door twee jaar van zijn Facebook geschiedenis en niet één anti ding is aan boven gekomen. Misschien, weet je, dat bedoel ik. Ik snap niet waarom dat er niet in zit, die intellectuele eerlijkheid tenminste. Nogmaals, als ik een homo hater was en ik had het in een F-boek en ik word erbij gelapt, hé. Hey, dat is mijn eigen domme schuld. Ja. Had, dan, dan verdien ik het ook. Uh, en dan had ik ook niet geklaagd. Maar, maar sterker sterke nog, sterke nog, je schrijft gewoon heel duidelijk... dat homo's een hoge IQ hebben. Dat was de aanname. Dat was de aanname, En daar is een logische gevolgtrekking die je uit gaat trekken. En daar kan je iets moreels van vinden dus, of niet. Dus het is nog een compliment ook eigenlijk... Het is eigenlijk zowel geen compliment als geen belediging... in de zin dat het, was, ja, het is een constatering. het, het is een constatering. Dat, tenminste, de premisse, als je daarvan uitgaat, was het feitelijk. Dat mag je best betwisten. Uh, maar als het een van de twee is... was het eerder een compliment dan een belediging, inderdaad. Ja. Hey, weet je wat ik denk? Ik, ik, vind, het, ik vind het eigenlijk zulk, zulk geneuzel. Want het ja. probleem is gewoon nu dat... Um, je kan zo'n discussie gaan voeren. Ja. Het zijn dezelfde mensen die vallen erover... die, ja. die een week uh, eerder hebben gezegd van... ja, nee, uh, hoe, hoe verstandig iemand is, maakt me niet uit. Hè. Je hebt ja. praktische en je hebt theoretisch geschoolde mensen. Ja. Het is gewoon wat je zegt uh, met het glimlachje. Het is, gewoon een, uh, het is gewoon een heel vies spelletje wat er gespeeld wordt. En uh, jij bent gewoon onder de molen de molen door Ja, de molen en ik denk ook dus niet en... dat die journalisten... zeg maar doelbewust eraan meewerken van... oh, wat leuk dat we hem nu kapot maken. Dat wil ik ook... Ik denk dat het misschien maar voor een paar geldt. Ik denk gewoon dat zij denken, dit is hoe het gaat. Ja, dat, is dat, toch, dat, dat het... zit er ook een beetje in. Dit is, dit is nou eenmaal hoe het gaat. Oké, okay, maar nu, ben je, nu ja. ben je door de molen gegaan. Ja. Uh, nu, nu, ja, je bent, het is, gewoon, het is gewoon, gewoon rampzalig geweest dat dit zo het moet lopen. Maar kijk, je hebt wel enorm veel van je leven geïnvesteerd in die politiek. Maar hoe ga je nu uh, kijken nou, hoe kijk, je het spelletje ik, weer kijk, gaat winnen? Ik denk eerlijk gezegd, en dit moet natuurlijk blijken, dat dit... De, de grootste fout is die links heeft gemaakt. Uh, naar mij toe. Omdat ik denk uh, dat wat links heeft gedaan is. Ze hebben me besmeurd met twee dingen die niet kloppen. Maar dat zijn ongeveer de ergste dingen die er zijn. Racisme en homofobie. Maar er is niks op hoger dan dit niveau. Zou je wat ik bedoel? Ze kunnen niks ergers tegen mij verzinnen. En de twee ergste dingen die ze hebben verzonnen waren al gelogen. Dus in die zin ben ik onaantastbaar in de toekomst. Want er is niks wat ze naar me kunnen gooien wat erger is. En de twee dingen waren al niet waar. Dus ik denk dat ze eigenlijk een fout hebben gemaakt. En ze hebben nu dan een succes geboekt, doordat ik niet in de gemeenteraad zit. Dat in hun ogen zal dat voor hun een succes uh, zijn. Maar als je nu kijkt naar de verkiezingsuitslag, ik denk dat het u niet heeft geholpen. Deze anti-FVD uh, uh, missie, deze hele campagne. Tenminste de hoogste partij die erachter staat, D66, heeft enorm verloren. En ik heb een enorme ja, dat had maar... ook andere, andere... Misschien wel. Nee, nee, niet alleen hierdoor. Maar ik denk dat ik een enorme naamsbekendheid heb gekregen hierdoor. En ik denk Zeker. dat het ook als een lakmoesproef werkt. Uh, namelijk iedereen die ik nu tegenkom... Uh, als die moeilijk tegen mij doet, hoef ik alleen maar te zeggen... heb je het interview gelezen? En als iemand zegt nee, dan zeg ik, oké, okay, doei. <laughs> ik hoor het wel als je het hebt gelezen. En daardoor kan ik nu heel goed mensen filteren... en weet ik meteen wie wel en niet serieus is. En uh, ja, dat, dus in die zin helpt het mij ook om uh, kaf van het koren te scheiden... En om te zien wie wel een eerlijke journalist is... en wie wel een eerlijke opiniemaker is. En uh, nu weet ik dus dat Harriet voor geen interviews leest. Ik weet niet dat Harriet Duurvoort op basis van een krantenkop... Uh, zo'n domme column schrijft. En dat ze niet de moeite heeft een interview te lezen. Nou, dankjewel voor dit datapunt. Nu weet ik dit. Dus in die zin zie ik het ook... Uh, uh, in die zin dat ik er een voordeel mee kan doen... Uh, daar komt bij dat uh, weet je, deze mensen denken, oh hij zit in de gemeenteraad. Kijk, mijn levensdroom is om in de Tweede Kamer te komen. Mm. Ik had heel graag in de gemeenteraad gegeten. Ik ben in Amsterdam en ik hou van mijn stad. Ik had graag een eervol gevonden om, uh, om dat te doen. Ik ben ook democratisch verkozen. Dus uh, ik zou ook het recht hebben om het te doen. Maar dit is niet mijn levensdroom. Als zij denken dat mijn levensdroom is 20 uur per week te hebben over uh, gemeenteraadzaken in Amsterdam. Dit is het niet. Dit was een... Een springplankje. Nou, ik vind springplank niet maar. eerbiedig genoeg, want ik ben in Amsterdam en ik hou van Amsterdam. Ik ben niet iemand die naar een stad komt en dan daar in de gemeenteraad zit, omdat ik andere wel een andere baan kan krijgen. wel een plek waar je strepen kan verdienen, zeg maar. Precies, ik, waar ik me kan bewijzen. Zo zag ik het ja. meer. Ga in de gemeenteraad, bewijs jezelf op dit niveau. Probeer iets te doen voor de stad, vier of acht jaar. You don't know, weet je, dat, hè, wat, wat, wat, wat wijsheid is. En tuurlijk hoop je dan als je dat goed hebt gedaan, dat je dan misschien naar de kamer zou kunnen. Dus in die zin uh, hebben ze, niet, ik spreek maar vind ik niet een goed woord... maar hebben ze inderdaad dat, dat, die manier om mezelf te bewijzen weggenomen. Maar uh, het idee dat het mijn levensdroom is om in de gemeenteraad te komen... dat was het niet. Dus in die zin ben ik niet op die manier gebroken van... Uh, mijn leven heeft geen doel meer of zo, of het kan niet meer. En ik heb nu, uh, ja, ben ik op de radar verschenen van heel veel mensen... En ook uh, wat interessante mensen zitten daartussen. Dus nu krijg ik ook wel een paar uh, dingen die voorbij komen. die misschien uh, ja, heel interessant zijn. Dus, uh... Maar ik kwam er ook niet, Jernus, van. Weet je, want het is echt een best wel optimistisch verhaal. Hè? Maar als je daar nou helemaal in zit, natuurlijk. Hè? In, in dat. Uh, hè, natuurlijk ook in die. In, in die campagne, mole, op, ja, ja. Um, op een gegeven moment. Ik heb namelijk ook dat ding teruggekeken. van de Bali, natuurlijk. Waar jij ja. ook het podium ook, ook opstormde. Ja. Was dat ongeveer ook wel. Al, was dat al de druppel in die zin? Dat, dat, hè, dat, dat je dacht van, nou ja, weet je wel, waar ben je door het Volkskrant interview, ben je teruggegaan, hè, heb je jezelf teruggetrokken, maar dat je toen wel echt dacht, toen je echt, omdat je lijsttrekkers van landelijke partijen, hè, je droomde, weet je wat je net zei, toen hij dat al begonnen te zeggen. Wat, wat ging er toen? Nee, kijk, het, moet, het, even wat goed voor, voor, voor de, duidelijk, de duidelijkheid, dat de, ik, ik bestond naar het podium op en ik zei dat ik uh, dingen niet heb gezegd, die zei weer dat ik wel had gezegd, maar het was geen vooropgezet plan. Het plan was dat Baudijn naar mij zou verwijzen, dat we misschien me de mic zouden geven en ik even, een uitleg kon doen. Uh, dat werd uiteindelijk het podium bestormd. <laughs> dat was het improvisatie van beide kanten. Uh, wat ook trouwens heel grappig is daar, is dat uh, heel veel mensen zeggen dan, ook: oh, kijk hem eens als een, als een knechtje komt, terwijl Baudet hem roept. Dat is heel racistisch, hè? <laughs> ja. Andersom hadden ze dat nooit gezegd. Als ik, als ik blank was, als ik blank was en Baudet was zwart, maar dat is, dat is toch nooit ja, gezegd van... Oh, hij is duidelijk zijn knecht. Want hij roept hem en hij komt. Ja, raar hè? Als een vriendje roept en hij komt. Weet je, ik In ieder geval, dat is een side note. Ja, maar, moet, prima. Ja, dat moet gelijk ook weer... Ja, ook dat moet dan ook weer in het kleuren. Ja, sowieso. Alles, alles op, is kleur gerelateerd. Op, alles staat op. Nou. Dus uh, ik was zo op het podium... en ik, ik, ik probeer mijn gram te halen. Nou ja, ik denk dat het deels is gelukt. Uh, ja, de druppel, kijk... Weet je, ik kon mezelf gewoon niet, niet verdedigen. En ja, toen was Baudet die het moest doen. En ik vond het ook echt vervelend voor hem. Weet je, ik bedoel, hij is ook gewoon een vriend van me. Ik ken hem ook jarenlang. Ik weet ook dat hij geen racist is. En hij moet al zo vaak zichzelf verdedigen... voor domme dingen die hij misschien zegt. Ja. En nu ja. moest hij ook nog eens voor ja. mij woorden staan. Ik vond het gewoon, het deed me gewoon pijn. Ik, ik, ben, ik ben er dan wel benieuwd naar, hoe je, uh, wat jij ervan denkt. Uh, er was op een gegeven moment zo'n scène, uh, tijdens, tijdens het flyeren, dat was op Spuiplein. Ja. En toen was zo'n donkere dame. Oh, en die, die, ik heb gezien, ja. Juist. Ik gezien. En de manier waarop, uh, want die dame die bracht het heel netjes, maar die had wel die vraag van, joh, zus en zo, over jou. Ja, wat die dame ook zei, is dat Femke Halsema heeft het goed gezegd, want die Hindoestaanse meneer, there you go. Ja, dat vond ik wel, dat vond ik wel stom, hem, maar ze dat is de enkel, dat is waar dat hij is de zegt, want daardoor is die vrouw... Die heel ze, meneer. Ze heeft het goed ja. gezegd, Halsema. Zag je dat? Dat ja. is wat ze wil. Maar ze bracht het kalm. Nee, ze bracht het kalm. Ze bracht het kalm. Dat is waar. Um, uh, het gif van, van Halsema heeft gewerkt in die zin, ja. maar die vrouw bracht het kalm. Maar, maar ik vond de Chetty daar heel... Um, uh, heel handig. Uh, On, on, redelijk onhandig op reageerde. Ik, ik, ik had gedacht dat hij dat uh, inmiddels ook een stuk scherper had, had kunnen pareren, wel, maar hij bracht het een beetje ja, te nee, stoten. Het was niet, kek... niet altijd best, maar ja, weet je wat het ook is? Ja, misschien is hij hier niet heel goed in. Ja. Nee, maar ja, hoe ja, zou jij dit, uh, ja. dit uh, als jij tegenover die, die nee, vrouw staat? Ja, als ik tegenover die vrouw sta, dan ga ik zeggen, nou, dan zal ik eerst over het hemostasis beginnen dat het onzin is. En dan zal ik gewoon uitleggen wat ik heb gezegd. Tuurlijk, ik kan mezelf verdedigen, weet je, dat is het probleem niet. Alleen, ja, ik, misschien dat hij gewoon... ...dit niet echt zijn onderwerp is... ...en dit gewoon net niet zijn, zijn, zijn sterke punt is... ...nou ja, dat zou toch kunnen. Dus ik neem aan dat jullie dit, dit ook bespreken... Nou ja, gingen, ...hoe ga je hiermee om? Hij heeft nou. mij gevraagd, wat heb je precies gezegd? Hij heeft het interview natuurlijk ook duizenden keer gelezen... ...Theo heeft, met een, heeft elk woord juridisch zeg maar doorgenomen... <lacht> <lacht> uh, ...om te kijken of wat ik zei fout of dit... ...om hoe het dus, Weet je, dat interview is duizend keer gelezen... Maar ja, misschien is hij gewoon niet zo goed in dit kleine aspect van het politieke spel. Ja, Ik weet ook niet, ik, het, het zag er niet best uit, daar ben ik het met je eens. Maar aan de andere kant, die vrouw komt wel met A, een vals citaat en met het Hindoestaanse frame erover. Dus denk ik wel van ja, weet je, iedereen gaat die vrouw complimenteren. Oeh, ze heeft echt op zijn plek gezegd. Nee, ze loog. Ze heeft een leugen overgenomen. Dat is wat ze heeft gedaan. Het was oprecht, omdat ze misschien dacht dat het waar was. Maar laten we deze vrouw niet gaan bejubelen omdat ze een leugensverhaal zomaar heeft gelogen en niet heeft gecheckt of het klopte. En het Hindoestaanse frame zonder twijfel heeft aangenomen. Ja, die vrouw is ook niet altijd de best. Dat is in ieder geval ook al de winst ook van deze podcast. Dat hebben we in ieder geval gewoon ja. even, even geparkeerd in die ja. zin. Uh, maar toen kwam... Nou, dan hebben we in ieder geval dus ba Bali-dingen we gehad. We, ja. hebben, we hebben de vrouw gehad. Toen kwam het Volkskrant-interview. Uh, wanneer wist jij... Door... Nee, het was geïnterviewd. Ja, nou, uh, nou ja, je werd, je, je werd doorgelicht, doorgelicht, uh, doorgelicht, ja. Ja, ja, Je werd ook doorgelicht van... van Ik wist het al iets van dinsdag of woensdag. Toen, uh, toen wist ik al dat er iets zou komen. Toen, uh... Die dinsdag voor de ja, zaterdag. Voor de zaterdag, ja. Okay. ja dus dinsdag, wo toen woensdag kregen we volgens mij de screenshots te zien. Want hij wilde ik eerst niet zeggen wat de screenshots waren. Belachelijk. Het eerste gesprek en dan was het een screenshot. Nee, nee, nee geen maar eerste screenshot. Hey, voor de duidelijkheid, we hebben het was nu over, uh, over de pol polariserende politici-groep. Uh, oh ja, het, groep, ja groep. Even voor de, voor voor de, de, de, de mensen die dat, die dat niet weten, dat was inderdaad de, de, de chatgroep waar ik dan onder andere ook in heb gezeten. Dus ik weet op uh, het ook exact ook wat erin is gezegd. Uh, maar waarin in ieder geval, wat dus in ieder geval ook de druppel ook uiteindelijk ook was, wat dus ook het, het opstappen heeft. Uh, ja, en nogmaals, het, het was niet de druppel omdat ik de kritiek of dit, dit, dit. Het was gewoon omdat hm. ik de partij het niet wilde aandoen. Omdat ik wist, ja, dan gaan, we gaan nu zes weken het hebben over homorechten. Terwijl niemand wil het hebben over homorechten. Behalve D66, als ze ons er mee kunnen afzijken. Maar, weet je, uh, ik had daar gewoon geen zin in. En... Uh, ja, ook dat, ja, het weet ik, wederom een belachelijk. Je voert gewoon een discussie. Je geeft een paar argumenten erbij die je plausibel kan verdedigen. Het is verder helemaal niet uh, negatief bedoeld of, uh, of bedoeld om rechten weg te nemen of zo. Dus nogmaals, als ik echt hatelijk was en ik loop tegen de lamp, prima. Weet je, uh, nagel maar het kruis. Maar uh, ja, Hoe is, ik is heb het? ik gewoon niks het gedaan. Je, maar je, je wist dus dinsdag al. En... Dat er iets zou komen woensdag wist ik wat ze hadden. En toen vrijdagavond kwam Telegraaf... want die hadden schijnbaar een ander appje gekregen. En op dat Telegraaf, toen vrijdagavond al kwam... toen is Volkswagen meteen ook gekomen. Ja. Want ze hadden het eigenlijk gepland voor de zaterdagkrant. Ja. Hé, hey, maar... Um... Wat moet ons voorstellen? Hoe, ga, hoe druppelt zulk nieuws binnen dan? Je krijgt gewoon een e-mailtje van, uh, van die guy die het schrijft. En die zegt van ik heb... Uh, van, van wie was Hassan dat? Bahara. Die samen met die... Uh, ja, Aniek Die zegt van ik heb screenshots ontvangen. We willen een stuk schrijven. Wilt u hierop reageren. We hebben een aantal vragen. Nou Dan een beetje op en neer onderhandelen. Oké, okay, ik stuur je de screenshots. Die zijn de tien vragen die we hebben. En nou, ik heb toen die tien vragen beantwoord en, en teruggestuurd. Nou, ja Dan is het afwachten hoe het stuk uiteindelijk uh, wordt. Ja. maar is het, uh, want, want er zijn een heleboel mensen in mijn omgeving die ook zeggen, uh, Horace, leuk, leuke vent ons ontzettend getalenteerd, maar hij had gewoon ook niet in die appgroep moeten zitten. Hoe zou je daar op redere, willen Ja, regeren? op zich, ik vind dat uh, dat, dat is een verre kritiek uh, die je zou kunnen maken. Maar is het, want, want dat, dat viel <kuggen> mij ook in, in veel van de discussies ook op, en ik ben ook wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt, is dat wat je heel erg ziet is dat, hoe meer je zegt, hoe meer er ook tegen je kan worden gebruikt, hoe meer er ook gehakt wordt. Ja. Is het dan niet juist. Uh verstandig ook om ook... veel meer ook ja, de media ook op te zoeken... veel meer dingen ook te zeggen. Zodat je, net zoals bijvoorbeeld bij Trump... Je op een gegeven moment het effect had... dat hij zo verschrikkelijk veel dingen zei... Ja, dat ja, mensen geen ja, idee ja, meer ja. hadden... waar je ook op moet ja, reageren. Zei, denk, ja, hij heeft mensen gegeven... gewoon over, over, he, overdonderd waren. In, in, in, in, in, de overdondermethoden. Ik, uh, ik weet niet of, of, hoe ik het nu had kunnen gebruiken... om mezelf te redden. Nee, maar er is natuurlijk heel erg ja. veel... In die, in die WhatsApp gezegd. En, ja. ja wat je dan misschien, hè, wat, wat ook had gekund, is gewoon vol de aanval ingaan. Van ja, ik heb dit inderdaad gezegd. En laten we, laten we er ook over Had je al genomen. iets over Joodse mensen gezegd? Of? <laughs> nee, nee. Nee, kijk, als het, als het alleen om mij zou gaan, was het ook geen probleem. Als, als dit om mij ging en uh, Late Knight zegt: wil jij je eigen uitspraken verdedigen? Prima. Maar, maar jij het werd ging op een gegeven moment speelbal mij. van die dat partij. Was het dat dat ging om Baudet. Het ging over het niveau van. gauw Baudet uitsluiten voor de coalitie in Den Haag. Op basis van een leugen over een kandidaatgemeente Sluit Amsterdam. Weet je nog, dat is zo bizar. Daardoor voelde ik van, dit, dit is niet alleen mijn battle, snap je? Ik had heel graag gewild dat ik me één op één had kunnen verdedigen. Maar je dacht ook. Oh, want, want ik heb ook nog wel gesprekken gevoerd, meerdere met mensen, dat, ze, dat mensen ook dachten van ja. Maar dit is toch ook een storm die je over had kunnen laten waaien? Denk je daar soms ook af en toe over na dat je denkt van... Ik had gewoon uh, door moeten zetten en dit was uh, in the here of the moment... Kijk, was, wat, wat, ik, wat ik ook zei, weet je... In een beter land had het inderdaad makkelijk gekund. Maar als je ziet hoe hypocriet ze zijn als het gaat om daden versus woorden... Uh, Weet je wat andere mensen hebben gedaan die in de gemeente kandidaat zijn in andere steden of voor andere partijen? Weet je, of homoseksualiteit als zonde noemen en zo. Dat, ja, ja, ja, dat ja, mag ja. allemaal en zo. Nou, prima. Ja. Ik, ik, ik denk dat. Weet je, tuurlijk, you never know. Misschien, misschien als je voetbalstuk houdt, haal je er alsnog drie. Weet je, je kan worden beloond daarvoor. Maar ik vond dat een te grote gok om te nemen met de tweede partij van Nederland virtueel. Voor mijn persoon, omdat. Hmm. Weet je, dus ik vond dat gewoon net een te, grote, een, een te grote risico te nemen. Maar aan de andere kant is dat ook weer een hele altruïstische houding, natuurlijk. Als je nee, het, uh, het is niet, nee uh, mensen begrijpen het heel veel keer. <laughs> ja, ja, ja. Nee, mensen begrijpen nee. het heel veel keer. Dat is zo dom voor al je met Iron Rand. Dus mm -hmm. waarom heb jij je jezelf opgeofferd voor de partij? Ja, ja, het is heel simpel. Uh, ik, ik, ik zit bij de partij voor een reden, namelijk dat ik wil dat de partij groot wordt en dat iets mm -hmm. kunnen veranderen in Nederland. Weet je, Ik zit er niet alleen om een zetel te hebben. Voor mezelf en me dan af te scheiden en dan hier als partij. Op richten. Dat is niet mijn endgame. Dat is niet mijn endgame. Mm -hmm. je? Dan, moet, dan moet ik zelf een partij oprichten. Dan, dan kan je doen wat je wil. Maar je kan niet je aansluiten bij een partij. En dan vervolgens uh, ja, het lot van die partij dan in je handen houden. Wat jij het leuk vond om over homorechten te praten, hoe wel het verder heel onschuldig was. Maar alsnog, weet je, daar hebben ze niet om gevraagd. En dat was ook niet de deal. En kijk, ik denk dat er een verschil was geweest als ik was bekritiseerd op FVD-standpunten. Ja, kijk, dan zou je inderdaad zeggen: Oh nee, maar nu moet, weet je, nu moet de hele partij gewoon dit steunen. Maar in dit geval, ja, de partij heeft niks te maken met homorechten. Ze hebben niks te maken met gemiddelde IQ-scores. Ze staat helemaal los van ons wat we willen qua beleid. Of, weet je, dus gewoon dat, dat, die discrepantie. En inderdaad, het gewicht van de partij. En de mogelijkheid dat de partij in de regering komt bij een volgende verkiezing. Of, Weet je, ja, ik vond dat gewoon zo groot op well, een basis Maar van is, de... het ook, is het ook niet dat je, en dat is denk ik ook wel het moeilijke ook van een WhatsApp-gesprek, is dat in wat context. voor in de context? En ze de volkskrant die probeerde het nog in de, want dat geeft dan wel weer toe, er dus staat inderdaad in, met hele kleine lettertjes staat er inderdaad van ja, maar het is natuurlijk ook wel allemaal binnen een bepaalde context, et cetera, geschreven, maar het is, niet, het is niet in een news in cycle, zeg maar, is het niet, niet voldoende ook naar voren gekomen in wat voor context, ja, wat voor context sommige ja, dingen ook worden gezegd. Nee, en dat je ook als privépersoon ja. ook, ook gewoon opvattingen, opvattingen hebt en niet per se ook als politicus. Nee, maar kijk nogmaals, het ging niet om mijn opvattingen. Kijk, als ze, als ja. ze zeggen, je ja, opvattingen zijn verkeerd, dan oké, okay, maar wat is hier een opvatting aan? Het is waar centering. of niet waar. Maar het is geen opvatting. Mensen weten niet wat het verschil is tussen een opvatting en een opmerking. Maar een, een opvatting is, is echt een soort mening, een, een waardeoordeel, een, een inzicht. Weet je wat, wat je wil presenteren, wat je kan verdedigen. Ik verdedig mijn opvatting altijd. Vraag me waarom ik sta voor kapitalisme. Dat is een opvatting van mij. Dat verdedig ik. Maar dit is geen opvatting van mij. En, en het verschil tussen bevolking en gemiddelde IQ-score is ook geen opvatting van mij. We nemen heel even de tijd om onze donateurs te bedanken voor een gulliggift. En u te informeren over onze online en offline community. Dankjewel Jeroen voor je gulliggift.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 W-A-E-R-E Battevieren groep. Of zoek het op via onze Facebookpagina. Laat hier weten wat beter kan of discussiëren over de aflevering. Wat u er allemaal van vond. Dank jullie wel. Ja, maar ze hebben er natuurlijk ook... Ze hebben er helemaal niks aan om, om, om jouw uh, intellectuele capaciteiten ook te Tuurlijk toon te niet. stellen. Want dan, dan, dan zouden ze de schijn geven ja. aan de mens van joh, er zit ook nog... Wat achter, hij heeft wel eens een boekje gelezen, ja, dat, ja, ja. maar dat, dat willen ze gewoon... Uh, dus dus dat, dat is één ding, en dat hele ding met het is geen mening. Het is niet mijn mening. Hij gelooft dit echt. <laughs> ik, ik kan het geloven. Of het is waar, of het is niet waar. Ik kan zeggen, wat dom dat je, daar, dat je overtuigd raakt, dat kan je zeggen. Wat dom dat ze hiervan hebben kunnen overtuigen. Of, of het wetenschappelijke is niet sterk genoeg, dus laat je niet door hun overtuigen. Maar hij gelooft dit echt. Weet je? Ik denk echt gewoon, wauw, wat denk je? Denk je dat ik zeg maar dat shoppen was van, van alle theorieën? Ja, ik, ik vind de, de, de ras- IQ-theorie En het ergste is ook, ik heb de raslink niet gemaakt. Hè? Ik had het over IQ en arbeidsucces. Daar ja, ging dat, het hele het was, interview over. Dat ging juist dat ging over kapitalisme. Ja, dat ging, ging juist daar. Het interview ging juist over ja, dat, dat, dat IQ leidt tot arbeidsucces. Hoger IQ leidt tot meer arbeidsucces. Nou ja, hoe kan je geen last hebben van racisme op de arbeidsmarkt? Door een hoogreakie te hebben. Je, je kan hier een heel mooi sociaal-democratisch ja. verhaal van maken. Ja, door gewoon te zeggen, nou van... ja, die mensen hebben een slecht onderwijs, slechte voeding, sturen hulppakketten en krijgen. En, en die stond toch helemaal open voor oorzaken. Ja. Ik zeg ook in hetzelfde interview, ja, kijk, het kan aan voeding liggen, weet ik veel. Ik ben zelf geen wetenschapper, laten we hier achteraan gaan. Ik zeg juist, let's find out. En kijken wat we kunnen doen. Ik heb het over borstvoeding, je kinderen niet slaan. En gewoon allemaal dingen die mensen zouden kunnen Keurig doen. Keurig sociaal-democratisch om, om IQ in ieder geval niet te verlagen of te verhogen. En uh, dat geldt voor alle rassen en alle volkeren. Uh, ieder IQ omhoog is beter voor de wereld. Dus weet je, het, is, het was echt een, uh, een, een hele positieve boodschap... die ik eigenlijk wilde, wilde brengen toen. Maar hoe ziet die... Kijk, want, om even dit van een afstandje te gaan bekijken. Want je ja. ziet dus, via jou wordt er een spel tegen... Baudet gespeeld. En de, partij, ja. en de partij. En dat gebeurt ook vanuit de journalistiek. En je hebt natuurlijk een, zit uh, noemde het deugdynamiek, ja. de glimlach van die journalisten. Ja. Maar hoe ziet die, wat voor lagen zit er in die, in die, die, die, die piramide uh, waar je tegen aan, aan het knokken bent eigenlijk? Of hoe moeten we het ons voorstellen? Tegen wat voor een beest ben je dan eigenlijk aan het vechten? Uh, ja, het, het is heel lastig, want je weet natuurlijk niet hoe de bevolking het leest. Hè? Kijk, je hebt natuurlijk ja. Twitter dus één soort van indicatie. Maar ook niet, hè? telt ook niet helemaal. Maar Twitter is een indicatie van hoe, hoe iets landt. En, uh, maar ja, ook dingen als opzeggingen van een partij bijvoorbeeld. Dat je dat mm -hmm. doet de partij ook mee. Kijk, als er 500 e-mails binnenkomen met Jeras moet weg. Natuurlijk heeft het een effect. Als, weet je, Dus bedoel, dat soort mm -hmm. dingen, dat zijn eigenlijk de tellers die, die daar meetellen Maar kwam bedoel... dat binnen? Uh, ...kwamen wel opzeggingen binnen. Ik weet niet het precieze aantal. <tie> niet, niet honderden of zo. er uh, uh, kwamen meer binnen dan normaal... ...om het zo te zeggen. Uh, uh, meer dan naar het ras en IQ. Ding, in ieder geval. Omdat ja, homofobie blijkbaar zo gevoelig... ...dat heel veel mensen het toch niet uh, begrijpen. Hoe je maar je, st st je stuit dus... ...het is gewoon vooral... ...die, die, die, uh, die oude dynamiek... ...van die instituties... ...die gewoon uh, niet zitten te wachten op... Ja, kijk, en in, en in ons geval ook moet je niet onderschatten dat wij best een kleine partij hebben. We houden alles heel flexibel, we hebben een klein team waarmee alles wordt gedaan bij Forum. Dus de last op een klein team is dan ook heel zwaar. Dus ik denk dat dat ook nog een verschil is. Ik denk dat als wij een grotere partij hadden gehad, met meerdere medewerkers en grotere staf, dan zou het misschien iets makkelijker op te vangen zijn. Terwijl nu was het echt, ja, gewoon de hele partij was, was hiermee bezig. En ja, dat is gewoon, dat kan niet, want je moet andere dingen doen, weet je. Dus ik denk dat als we inderdaad uh, een grotere partijen waren met meer werk, medewerkers, dan misschien hadden we, was het, was het een iets mindere strain on the party. Geweest. Wat hadden die nou anders kunnen doen? Nou, wacht, waar ik waar ja. ik eigenlijk een beetje naartoe wil, sorry, sorry weer, maar nee, waar, nee, ik, waar nee. ik eigenlijk naartoe wil, is ik wil een soort duiding kunnen hebben van. Uh, wat is het, what you're up against? Is, een, is, een, een, een is het een zijn, deugddynamiek? Zijn er bepaalde personen waarvan je zou zeggen... Dat zijn, die zijn heel gevaarlijk en die moet je in de gaten Ja, houden? kijk, er zijn, er zijn zeker een paar personen die, die dit hadden kunnen veranderen. Kijk, zo'n Tom Staal bijvoorbeeld. Ik denk dat hij heel veel goeds heeft gedaan voor mij. Voor veel mensen die geen staal hebben gekeken. Die met je die een in die scene zitten. Ik denk dat dat enorm heeft geholpen. Dat hij dat heeft gedaan. En ik had er misschien maar een paar meer nodig, hoor. Ik bedoel, als Alberto Tang op Late Night had gezegd van... Nou ja, jongens, ik lees het interview. Er is gewoon niks mis mee. Maar wie jagen erop je? Wie zijn echt link? Organisaties? Of mensen? Uh, ja, oké, okay, die Hassan Bahara natuurlijk. Want die is al een tijdje met FVD bezig. Dus in principe is het gewoon een onderzoeksjournalist. Uh, ja, het zijn mensen op Twitter die die quote's uh, eruit halen. Ja, het is een beetje lastig. Ik, ik, ik wil proberen die vraag te beantwoorden. Misschien... Uh, ik vind het niet... Concreet genoeg, misschien. Je zegt maar, waar vecht je tegen? Ja, een combinatie, kon... hè? Het is een combinatie. Je hebt een aantal ja. spelers. Denk aan de maar. Je hebt een aantal spelers. En, en, en die kunnen zeg maar, het debat een kant op shift. En wat ik zeg, als Humberto Tan en Johan Derksen maar misschien naar de verdediging. Ik noem maar wat. We had het gekund dat misschien. Weet je, het was geshift of zo. Dat mensen dan. Dat, dat, dat, dat, weer, dat zij dan weer eens van Doomukja de gezeten aanvallers. Dus ja, hoe dat precies werkt. Het is super gevoelig. En het kan een tweet zijn van. Van iemand die je wel of niet steunt, dat mensen daar net een ander inzicht kunnen krijgen. Uh, maar ja, dat heb ik gewoon niet gehad. Ik heb van niemand die steun. Uh, los van de partij dan, mm. Ik heb van niemand die, die steun gehad. Uh, publiekelijk, behalve op staal. Ja. Waar hij eigenlijk alleen feitelijk was. Niet eens om mij te steunen. Als mm. maar, uh, behalve dat was feitelijk. Het is gewoon haar... een hekel aan Olongeren, natuurlijk. Misschien <lacht> dat. <lacht> Misschien dat. Je zit gewoon graag ook terecht. Ook terecht. Nee, dus, uh, dus, dus ja, dat is dan verbazingwekkend dat hij de enige is met die intellectuele eerlijkheid. En dan om één laatste vraag hierover, van ja. waar zie je meer, uh, um, krijg je meer wind tegen? Van, vanuit de journalistieke wereld of toch echt de politiek? Dus denk aan, aan pechteltjes. Ik, denk, ik denk de politiek. Ik denk dat de, die journalisten, als je met ze praat, uh, ik heb, ja, ze, ze snappen hem allemaal wel. En Weet je, kijk, die Frans Wester, die zei ook heel leuk, die had laatst gezegd dat hij, de, dat hij te dun vond voor publicatie. Want hij heeft ook die WhatsApp uh, eerst gekregen. En ik weet nog dat hij mij na het Bali interview... Ik heb ik echt een mm. heel kort interview aan hem gegeven. vele seconden. En na het interview zei hij nog tegen mij... Ik heb appjes over van jou gekregen. Oh, maar waar, hoeveel mensen zijn die dan naartoe uh, gestuurd? Nou uh, ja, maar waarschijnlijk hebben ze alle redacties. Ze gezorgd. hebben alle redacties... Uh, ik, I don't know. Misschien RTL, bah. NOS of werk ik veel. Bah. Dus hij stuurt het... Uh, hij vertelt mij na het interview af camera... Zegt hij van, uh, ik heb trouwens nog uh, appjes ontvangen... Van jou uit de uh, WhatsApp groepen. En ik zeg van, oh echt waar... Hij zegt ja, het ding over homo's, dat ligt er niet om. En ik dacht aan mezelf, ik, homo's? Wanneer was dit? Was dit, dit, was, dit was toen ik de balie had bestormd. Toen achteraf had ik een gesprek met Fris Westen. Maar dat was voordat je wist wat er nog in de ja, volksgrond zou komen. Ja, Oké, okay, ja. dus je zag erbij al hangen. Ja, alleen, hij begon over homo's. En toen dacht ik die kon ik niet plaatsen. Want ik denk van, ja. ik heb het bijna nooit over homo-homo-rechten of zo. Dus ik kon me niet voorstellen wat ik zou kunnen hebben gezegd over homo's, dat er niet om liegt, quote on -quote. En dan vind ik het grappig dat hij zelf er nu ook toegeeft, wat we hadden was te dun voor publicatie. Dus hij was me toen waarschijnlijk even aan het testen, van hoe reageert hij erop. En ik denk dat toen hij zag hoe ik erop reageerde, dat hij toen een inschatting heeft gemaakt, ja. Misschien goed in dit geval. Dat, dat, uh, maar dan zegt dan ook weer te veel over Frits Wisser dat hij dan toch denkt van ja, dat laat, laat ik dan toch, uh, toch gaan. Ook. Dat ja, hij je, uiteindelijk je, je, toch wel die eerlijkheid ja. heeft om te zeggen ja, dit is gewoon too weak zeg maar. Ja, dit is. Uh, dit is too... Het grappige is ook, want je ziet ook in die app-conversaties dat vervolgens zeg ik zoiets over homo's <laughs> en dan reageren allemaal mensen van oh, wat zo schrikkelijk dat je dit zegt. En zo. En dan <kwijnt> dat is ook heel duidelijk van hé, hey, uh, hier zit helemaal geen haat achter. Het, dit zijn feiten. Dus weet je, ik vind dat ook... Van, dat maakt ook wel uit, toch? Hoe iemand reageert. Als jij iets zegt, iemand zegt dat het is homofoob. Die respons is heel belangrijk die je dan geeft. Ja, want heb je en waarom telt dat niet mee? Want heb, je, heb je ook niet op dat punt gewoon gestaan? Om gewoon te, te denken van... Oké, okay, er wordt nu gelekt. Uh, wat ik gewoon ga doen is... Ik ga gewoon ja, teruglekken. Chic is het niet. Maar, dat, je, dat, je, maar dat, je niet dat mensen gewoon kunnen zien van... Nou, dit is er gezegd. Je mag een oordeel hebben. Als je wat eerlijk gezegd teruglekken... Ja, maar, maar dat ik, ik, ja, ik maar dus gewoon, is helaas ja, wel een, uh, de media-dynamiek... Uh... I'm, I'm a man, man, <laughs> man. man, man. Ik, ik, ik, ik, ik ga dat soort dingen niet doen. Ik, ik, oh, vind, je, vind ik, ik ga niet Ik ga niet, niet, niet lekker... Ik bedoel, tuurlijk, als er nu een andere linkse guy... tegen de boom loopt omdat hij iets fout heeft gezegd... uit diezelfde appgroep... zal ik misschien denken, oké... Okay, poetic justice of zo, maar eigenlijk niet. Als in, ik... ik ik vind niet dat mensen uit die groep moeten worden gehad. Behalve als je echt in die groep hebt gezegd: ik verdedig Stalin. En daar hadden we een paar <laughs> En als je dan inderdaad op een lijst komt voor de SP. en er is dan nog zeg maar. Uh, extra bewijs dat het niet zeg maar een soort van joke was. Oké, okay, misschien is het dan fair dat je wordt, dat je wordt gepakt. Maar behalve dat. Uh, nee, ik ben niet zo. Uh, ik ga niet zo worden en. Uh, ja, deze jongens die hebben gelekt zijn gewoon sukkels. En uh, we zullen wel zien wat voor carrière zijn krijgen. Wat doet dit voor de, voor de vrijheid van meningsuiting voor jou verder? Nou, kijk, dat, kijk, dat is het lastige. Hè. Uh, iedereen moet nu overal opletten. Uh, je kan geen app meer sturen naar niemand. Je kan niks meer doen. Want elk woord kan uh, uit context worden gehaald. Ik bedoel, als jij een app zegt en uh, slecht om het te horen over homorechten, knippen ze een woord eruit. Of zo, zo. Ik bedoel, het is. Uh, ja, we leven in een bizarre wereld. En. en aan de ene kant kan twee kanten opgaan. Of er is nu nul privacy meer... en nobody cares, weet je? En dat we op dat punt belanden... wordt er gewoon inderdaad een soort saturatie... van schandalige dingen over iedereen. En dat, ja, dat we op een is. gegeven moment een soort van... spoorbijster uh, spoor bij ze raken. Dus of, of dat gebeurt... of ja, het wordt nu zo streng gespeeld... dat ja, gewoon heel veel mensen afvallen... voor allemaal posities. Ja, ik, ik vind allebei niet, niet heel leuk eigenlijk. Maar, ik, voor de duidelijkheid... ik vind niet dat het briefgeheim is hoor. Dus dat vind ik niet. Ik vind niet dat dit te vergelijken is met een brief die ik thuis krijg... die wordt uh, geopenbaard uh, in de media. Dus dat is het niet. Maar het maakt wel een einde aan... ja, basically elke Facebookgroep... waar mensen bij elkaar zitten die niet eens zijn met elkaar. Dit zijn eigenlijk een beetje... Elke Facebookgroep. Dit, dit, zijn, dit zijn die Facebookgroepen, WhatsAppgroepen... dat zijn de moderne salondiscussies. Ja, die kunnen dus niet meer. Je en kan alleen nog dood. maar één op één gesprekken met mensen hebben. Maar ja, het, het volgende niveau zal opnames zijn. Uh, weet je, ik bedoel... Dit, nu... uh, dit, word, dit is nu een beruchte opname. Ja, misschien gaan mensen nu tape-recorders met zich meedragen na debatten. Om te kijken wat ze opvangen. Ja, weet je, zo gek kan je niet verzinnen. Maar misschien dat we die richting opgaan. Uh, ja, ja. iedere knoopschat is verdacht nu. hè? Ja, ik dat, ik vind uh, het, uh, <laughs> of was je de microfoon niet? Kijk, ik vind het gewoon jammer. Want ik ben een open debater. Ik ben een vrij debater. Ik denk dat ik een van de meest eerlijke politici ooit ben. In hoe ik over mijn opvattingen praat. En dat ik niet verschuil wat ik denk. Dus dat vind ik ook erbij komen Kijk, als zo'n Hassan Bahar een onderzoek doet... en hij vindt dat het een schimmig figuur is... of hij niet echt weet wat hij denkt... en dat je dan afgaat op, op, op het kleine ik, beetje wijs dat je hebt... Heb je een kop koffie met hem gedronken een keer? Nee, nee, ik ken hem niet. Waarom gaat hij nee. niet een kop koffie met je keer? Nee, maar wat, wat, ik, wat ik is gewoon... Ik snap niet dat, dat zelfs, al ben je nog zo links... al heb je echt zo'n aan FVD Ik snap gewoon niet dat je niet die integriteit hebt... Om even te kijken waar, waar is hij van gemaakt. Even mijn Weltsch-interview met, met, met, met Svavene maar terug te kijken. En ja. dan moet je toch wel tot een andere conclusie komen. Dat kan niet anders. Want Wim, jij wilde het ook nog heel kort hebben over hoe, hoe mediabedrijven nu uh, eigenlijk steeds meer politiek aan het bedrijven zijn. Ja, kijk, want uh, dat is natuurlijk ook wel iets ook wat, wat mij, wat mij ook in die zin ook opviel. Is dat wat ik heel erg merk is dat politieke partijen worden natuurlijk steeds meer mediabedrijven. En mediabedrijven gaan steeds meer politiek bedrijven. En dat gaat natuurlijk in elkaar, in elkaar het wordt veel meer ook in elkaar uh, bijna, bijna in een weevachtige vorm. Uh, uh, komt dat komt verder tot stand. Um, maar, wat je daar dus ook in, in ziet, is dus dat, dat mensen dus ook geen onderscheid ook meer kunnen maken tussen wat is nu bijvoorbeeld ook nieuws en wat is nou politiek uh, propaganda. Propaganda, inderdaad. En heb jij nou ook, want, we, we, um, want, want is het is dan ook niet uh, lastig ook als jij bijvoorbeeld hè, nu ook weer ook een interview geeft, dat je gewoon iedere keer moet denken: van ja, ik ben hier, iedereen, hè, ik word niet meer vergeportretteerd, het is allemaal al verpolitiseerd. Mm -hmm. hoe, hoe ga je daarmee om en hoe, hoe kijk je er zelf ook tegenaan? Ja, nee je hebt gelijk. Uh, ook als je nu naar Amerika kijkt hoe CNN en MSNBC uh, dat, dat wapendebat nu mm -hmm. proberen te framen... ...via die uh, slachtoffers van die, uh, die schoolshooting. Dat is gewoon een duidelijke mediabedrijven die gewoon een politieke agenda aan het pushen is. Dat, ja, dat is superduidelijk wat ze aan het doen zijn. Uh, ik weet niet of we in Nederland al helemaal op dat punt zijn. Ik bedoel natuurlijk, je ook met je DDS en zo, maar ik vind dat het nog wel meevalt hier... Uh, uh, qua openlijkheid. en Ja, je zegt... je moet elke keer oppassen. Ja, maar kijk... ik ben nu mm. toch al besmeurd. Weet je, ik ben nu toch al besmeurd. En wat ik nu zeg tegen jullie, had ik ook twee maanden geleden gezegd. je Dus in die zin... ik heb nooit dat probleem gehad. Omdat ik altijd redelijk eerlijk ben geweest over wat ik denk en wat ik voel en, en waar ik sta. Dus het is best wel zonne klaar Je kan mij me bekritiseren met zoveel dingen. Maar ik vond het gewoon jammer dat het met een verkeerd citaat gebeurd. <lacht> ja. Ik zie hier in de boekenkast, zie ik... het hart op de tong liggen. Ik heb het niet gelezen. Gewoon. Maar je hebt wel een beetje hard op je tong. Ja, nee, maar dat is ook dat is mijn stijl. Dat is wat ik fijn vind. En uh, daar kan je iets van vinden. Maar ja, ik hou, ik hou gewoon van open, open debat uh, op, op, op de grens. En uh, soms rover. En zo komen we tot iets. Kijk hè, we gaan over homohuwelijk hadden we toen. Als ik met een van de lefty in discussie ben over homohuwelijk in zo'n WhatsApp-groep. Kijk, ik ben voor het homohuwelijk. staat ook in stukken die ik heb geschreven. is verder geen geheim. Nou, ik vind het leuk, als ik met zo'n lefty uh, discussiëren dan tegen hem te zeggen... oh ja, je bent wel voor het homohuwelijk... maar jij weet toch wel dat het... Uh, okay. ...totaal verkeerd is in Amerika. Maar nergens in de constitutie beginnen ze over het huwelijk... dus dat nooit op federaal niveau kunnen worden geregeld. En het feit dat de democraten het via de Supreme Court doorheen hebben gejaagd... is gewoon uh, juridisch activisme. Kijk, dat is leuk. Want nu test ik hem. nu test ik die lefty, Want ja. hij kan nu met een paar dingen terugkomen. Hij kan terugkomen met... ja, wie geeft nou een moer om de constitutie? Gaat om dat het moreel correct is? Ben je niet met me eens? Dan zeg ik, oké, okay, zwaagmodel, geef ik je dat punt. Maar weet je, dus het is, ik vind het interessant om te zien... Maar je bent zien... wel anticonstitutioneel. constitutioneel en ja, dus, het spelletje. Dus het is ik wil gewoon zien, leuk. Ik wil spannend. zien waarvan je gemaakt bent, zodat als we het vervolgens over gun rights hebben... en je dan tegen mij zegt, oh, maar in de constitutie staat uh, well-armed militia... en niet individual, dan kan ik zeggen, hoe zou ik beginnen van de constitutie? Die net toch waardeloos? Zou dus je dat bedoel? Dus ja, je, ja. je gebruikt iets om, om als het ware de data over je tegenstander binnen te halen. En die data is, is hij hypocriet, is hij is intellectueel zuiver... Is hij consequent? Is hij eerlijk? En, en, en daar haal ik iets uit. En als ik dan vervolgens zeg... dan zegt hij zo van... nee, ja, maar hoe moet je... Ik heb toch alleen maar positieve effecten? Als ik dan dit erin zou gooien... dat was nu niet zo... maar ik, ik noem even... Hè, als ik dan erin zou gooien... oh, maar we zijn wel een paar IQ-punten... hebben we daardoor... Dat doe ik om te kijken... hoe reageer je nu hierop? Weet je, wat is dan... Een stukje provoceren. Ja, wat, wat is nu je respons? Niet dat ik zeg... ik vind dit... maar ik kan het... ik zeg... feitelijk zou je deze case kunnen maken... hoe reageer je daar dan op? En als hij een goede debater is, dan kan hij hier goed mee omgaan, dan kan hij denouncen of whatever, hoe is dat relevant, weet je, hij kan duizend dingen zeggen en al die duizend dingen geven mij andere informatie over hem, en dit is wat ik mijn hele leven doe, namelijk debatteren met mensen, informatie uit te halen, mensen analyseren en vervolgens bestrijden. That's it! That's the game! And I love it! Maar Jernos, heb je ook niet... Want volgens mij ben je er ook wel van. En ik vind het zelf ook altijd wel leuk om te doen. Een beetje het provoceren. Ja, kijk, weet je wat het is? Kijk, <laughs> dat, beetje, ding, dat ding met provoceren... Kijk, als ik, als ik inderdaad... Uh... Als, als ik een, een plaatje tweet van Trump... die uh, cnn uh, mascotte voorstelt... en ik zet in die app-groep... een maga of zo. Misschien doe je dan... om het even een beetje te, hè, om te kietelen. In, in dat geval... Ja, hoe provoceren dit is dat nou echt? Oh, heb je er dan? Ik vind het wel van, eerlijk gezegd. Maar, het is, maar ik ben niet iemand die gaat zeggen... Homo recht heeft ons dommer gemaakt... om te provoceren. Voor het ik, Dat zou ik niet snel doen. Ik zou het er wel bij halen als ik weet... ik wil iemand pushen of ik wil weten waar iemands grens zit, dan wel. Maar ik doe het niet voor shock and value uh, alleen, zeg maar. Dat, dat is niet mijn stijl. En uh, dat, dat, dat is gewoon smaak. Dat is niet eens model, maar dat is gewoon mijn smaak. Dus, uh, weet je, provoceren, ja, licht plagen... Iets, iets wat <laughs> ja, zwaarder je aanzetten... Provoceren doe, je natuurlijk, provoceren doe je natuurlijk met, met een soort kwaadwilligheid erachter. Terwijl wat jij vooral doet is uitdagen en mensen... Uh, kijken of je iets kan triggeren ja, ja, dus, wat dus, je uh, net zegt. Dus wat je zegt kwaadwilligheid... Er zit hier inderdaad geen wil achter. achter. Achter dat ik het zeg of belediging van een persoon. Mensen dat... zijn het ook niet meer gewend om elkaar af en toe... een beetje, beetje gezond te stangen en te kijken van wat... Uh... Hoe reageer je? Mensen een beetje testen, mensen een beetje... En, en dan bedoel ik dus niet kwaadwillig, ja. maar hè, mensen een beetje uitproberen. Mensen ja. zijn het vergeten, denk oh, kijk, ik. En, kijk, in, in het leuke spel der debat, weet je, wat, wat een eeuwenoud spel is... wat we hier in het Westen spelen en dat, dat misschien het ding is... dat ons zo geciviliseerd en westen superieur heeft gemaakt. Uh, ja, dat, dat is iets waard. Dat, dat vrije, dat open debat, dat, weet je, dat... Ik, ik noem het soms... Uh, je, zeg wel, je moet een open mind hebben, zeggen sommige mensen. toch? Nou, ik ben daar een beetje hè, wantrouwig over. Maar ik noem het een flexibele mind. Ik probeer mijn brein zo flexibel mogelijk te maken. Dat wil zeggen. Ik wil dat mijn brein. Alle argumentaties kan bevatten. ofzo. Dus als jij met de meest vreemde argumentatie naar me toe komt. Ik wil hem in ieder geval kunnen begrijpen. Ik wil zeg maar. En, en daarom vind ik het interessant. En daarom ga ik mensen zo challenge. En daarom zou ik een Jared Taylor interview uh, bekijken. Omdat. Ik heb ongeveer gewoon wat zijn ideeën zijn. Maar ik wil weten, hoe maakt hij die liep En op het moment dat ik zijn liep begrijp, kan ik met mensen als hem in debat. Snap je? Dus ja. dit, is, dit is gewoon wat ik doe. Dit is waar ik van hou. Dit is mijn persoonlijke uh, ja, passie, zou je maar kunnen zeggen. Liefde voor het debat. Liefde voor het debat. Dus weet je, daar ben ik mee bezig. En daarom zeg ik zulke dingen. Als je me zegt, waarom zou je dat nou zeggen als je zelf het niet eens echt vindt of zo. Want ik heb helemaal niks tegen homohuwelijk. Maar het feit is wel dat het niet constitutioneel is. Ja. En dat is een relevant argument uh, om er tegenin te brengen. En dat is een heel ander argument dan, ik ben er tegen, maar het zijn homo's. Ja. Hey, wil, wil ik een stapje naar, um, naar een ander iets maken? Namelijk uh, het volgende. Uh, je had namelijk ook in het Volkskrant interview uh, wat je... Even kijken, wanneer kwam het uit? Gisteren volgens mij. Of eergisteren. gisteren? Uh, ja, ja, twee, dagen ja twee, twee, twee dagen geleden. Had je ook gezegd van, ik wil graag meer met de Verenigde Staten ook doen. Ja. Ook met betrekking ook op het debat. Is er in Nederland... Hoe zie, hoe, hoe zie je in ieder geval ook dat het debat in ieder geval... in, in Nederland over de Verenigde Staten? Is, hè, volgens mij is dat er niet eens namelijk nou ja, op dit moment. Dit, dit is inderdaad uh, trouwens heel grappig... want ik zeg dan... Uh, ik wil Amerika-duider worden en ik ben één keer in Amerika geweest. Allemaal mensen dat doen. Oh <laughs> mijn god, hij hey, denkt dat hij Amerika-duider is één keer geweest. Dat was niet wat ik zei. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, uh, nog ja. grappiger is dat al die mensen... die er zo verontwaardig over deden... en zeiden van hoe kan hij nou Amerika-expert zijn... zijn waarschijnlijk dezelfde mensen die geloven... Of in Russian Collusion. Die dachten dat Trump president zou worden en die Erik Mauta aan, uh, serieus nemen. Ja, weet je, terwijl, er gaat geen dag voorbij of ik zie ze domme dingen tweeten over Amerika. En kijk, weet je waar, waarom ik uh, Amerika zo belangrijk vind? Kijk, het is het belangrijkste land ter wereld. Uh, ik denk dat de ziel van het Westen in Amerika zit. Als in als we daar verliezen, zijn we klaar. Want wij hebben geen wapens, dus wij kunnen het sowieso schudden in Europa. Uh, dus in die zin is Amerika het belangrijkste land ter wereld... ...moreel filosofisch voor het bestaan van het westen. Dat is mijn overtuiging. Uh, en wat zie je in Nederland? Heel veel waait over uit Amerika. Dus ik, dat maakt het voor Nederland extra relevant. En daarbij komt dat er niet één... ...publieke intellectueel is. Misschien op Leon de Winter na... ...die het rechtse Amerikaanse geluid... ...begrijpt in ieder geval. In ieder geval correct naar voren weet te brengen. En die ook gewoon kritisch is op die linkse verslaggeving. En we hebben hier alleen maar democratische correspondenten. In Amerika zitten die alleen maar vanuit een democratisch uh, narratief uh, inderdaad praten. En ja, ik denk dat er de enorme effecten hebben op het debat. Omdat ja, je ziet hoe Amerika invloedrijk is in Nederland, uh, cultureel gezien. Dus ja, eigenlijk zouden we daar iemand moeten hebben... of meerdere van ons moeten hebben... om bij de wortel eigenlijk daar al te zeggen... hé, hey, hé, hey, dit klopt niet, dit klopt niet. En misschien als we het eerder hadden gedaan... hadden we die identity politics wave misschien een beetje kunnen tackelen Snap je? Dus ik, zo ben ik nu aan het denken op dat niveau... Uh, en kijk, ik ben al Amerika-kenner, om eerlijk te zijn. Ik bedoel, ik hou me al tien jaar met Amerika bezig. Ik volg het nieuws dagelijks in Amerika. Ik ga me geen expert noemen, dat vind ik net iets te ver gaan. Maar kenner, wauw, dus wat te zeggen dat ik Amerika ken, politiek gezien? Uh, dat ik ongeveer weet uh, hoe de kan, uh, je kan uh, liggen. een aardig gesprek met, uh, met Maarten Verosm voerde. Ja, uh, ja, ik denk niet. ja. Uh, ik denk niet. dat hij daarop zit te wachten. André Kraul die, maar... ja, die wil me afzeiken, maar ik heb hem ook gewoon. Uh, ik had het ook beter dan hem een paar jaar geleden bij Paul, toen hij zei: 'Trom gaat nooit winnen'. <laughs> en dan gaat Kraul ook afzeiken. Dus het is allemaal heel grappig hè. en weet je ook gewoon laatst duurs, maar ging laatst over, over die, die Weapon March tweeten van wat prachtig dat CNN allemaal kinderen laat spreken en geen pandis. Oh, dit is zo oprecht. Oh mijn god, dit is zo prachtig. Dit. Weet je? En dat, en, dat, en dat ik dan zeg, maar ja, stel je voor dat je een expert aan het woord zou laten. Het is natuurlijk veel logischer om kinderen te gebruiken om je emotiepolitiek te pushen. En dan, het grappige is dan, en dit, dit geldt voor iedereen, uh, ze gebruiken geen argumenten tegen mij. Want zijn reactie is dan, hoi Jernas, ben jij wel de juiste persoon uh, om, om te hebben over wie het ergens over mag hebben? Uh, hashtag rasintelligentie. En uh, ik echt, oh my god. Dude. Je hebt gewoon niet eens de moeite genomen om een argument te formuleren. Maar weet je, het is nu een soort van jij bak. En dan hopen dat al jouw volgers jou hierin gaan steunen. En weet je, dat je daar hebt gewonnen, want je hebt me geburnt. Maar weet je, dat is gewoon, dit, dit is de wereld waarin zij leven. Een soort linkse college-wereld weet je. Yeah, maar dit soort, waar dit soort. Een soort soap politiek soap. Waar dit soort catchphrases, weet je. Uh, je ziet het ook heel vaak als mensen op mij reageren: hè? Van, wow, oh my god, I can't even. Oeh, this guy, weet je. Het, het is allemaal oppervlakte, Forum. Oppervlakte, Forum. Het is nooit, hij zegt iets wat niet klopt. En zelfs Chris Alberts heeft nog nooit een inhoudelijk argument tegen mij geformuleerd. Het enige wat Chris Albers ooit heeft gezegd is, ongeleid projectiel. Nou oké, okay, daar mag je over discussiëren. That's it! Chris Albers heeft gezegd van, ja, hij moest weg en dit, dit, dit en dit en dit Maar nooit één inhoudelijk argument. Ik zeg, ik zeg ook hè, ik heb zoveel interviews gedaan. En als ik zo gevaarlijk ben, hoe moeilijk is het dan om als Chris Albers te zeggen, hier mensen, dit is een link naar Café Weltschmerz interview. Na dit half uur zo te zien dat Jenna's echt een debiel is. Hoe moeilijk is dat? Als ik echt, als ik echt zo dom ben? Ik, ben, ik, ben ik, ik heb niks te bieden, ik ben dom, ik ben een eeuwige student. noem maar op. Al die shit die je tegen elkaar zeggen. Als het allemaal waar is, wat is er dan makkelijker dan gewoon een interviewlink van mij te posen en zeggen. Mensen, oordeel zelf, deze man is toch duidelijk niet geschikt voor de gemeenteraad. Hoe vaak heb jij met, uh, met Chris gezeten? Ik, uh, ik heb hem wel eens al een paar keer ontmoet. Ik heb nooit met hem een op een interview gedaan, maar ik heb meerdere keren gesproken. Maar heb je onze uh, aflevering geluisterd met hem? Want we zijn daar toen best wel, uh, best wel FVD gaan, uh, ja, maar gaan ook, fileren. Maar ook, ook, ook ja, ik weet niet, hij heeft bij mij, en ik merk het gewoon bij heel veel mensen: er wordt geen echt argument gemaakt waarom er iets mis met mij is. En, en dat komt volgens mij omdat dat argument er niet is. En volgens mij zijn ze zo tegen mij, omdat ik ben de real deal Zou je wat ik bedoel? Als in ik ben niet bang voor ze. Ik, ik, ik accepteer hun moral high horse niet. Ik minacht ze. Zou je wat ik bedoel? Ik haat links. Ik spuug erop. En dat, die houding, die kunnen zijn. Zij herkennen dat dit echt is. Ook omdat ik vroeger links was. Daarom ben ik gevaarlijk. Weet je, in Amerika heb je ook David Horowitz. Dat is een van de grootste guys, nu op de rechterkant. Die was vroeger een uh, lefty. heeft een boek geschreven, Radical Sun, Over een van zijn beste vrienden is door een Black Panther activist neergeschoten. En toen is hij helemaal naar conservatief gegaan. Dat zijn de mensen die ze het meest haten op links. De mensen die ooit daar waren. Die de game doorhebben. En helemaal de andere kant op zijn gegaan. En omdat ik ook nog eens allochtoom ben. Is het extra gevaarlijk. En daarom zijn ze allemaal zo hysterisch tegen mij. Ja. En niet, niet dat Chris Albert daarom iets tegen mij heeft. Maar ik zeg, uh, hij heeft geen argument tegen mij. Ja, en dat merk ja, ik ja. bij heel veel van mijn uh, critici. Nou, je was bij het Anne Fleur-debat. Ze had ook geen argument tegen mij. Het, het, het is bijna nooit dat ze zeggen... Kijk hem hier in zichzelf voor schut zetten, mensen. Kijk eens hoe deze politieke onbenul zichzelf belachelijk maakt. Hoe kan die hem ooit op twee hebben gezet? Ik bedoel, als dat zon klaar was, doe het. Ik heb tientallen interviews. Ik heb, ik heb meer dan honderd columns geschreven. Het, kan, het is allemaal niet zo moeilijk. Ergens zou het wel stront te vinden zijn. Ja, ergens moet het wel stront te vinden zijn. Toch, ja. Als het echt zo dramatisch is wat ik doe allemaal... dan moet het niet moeilijk zijn om mij te tackelen met mijn eigen woorden. Uh, maar dat doen ze nooit. Ze tackelen me niet met mijn eigen woorden. Ze tackelen me met een verdraaiing van mijn woorden... en met allemaal uh, randdingen. Weet je... Uh, oh, this guy, I can't even. En ben jij wel de juiste persoon om ja. over te praten? Uh, zou het over Ayn Rand dingen moeten hebben? En, uh, om het even een grapje te geven. Dan. Ja, nee, maar. kijk. Als je inderdaad... Nee, maar het grappige grappig dat je over Rand begint... Want ook tegen haar hadden heel weinig mensen een argument. Sterker nog, de uh, National Review... Uh, die heeft toen een, een, een review van uh, Adler Shock geschreven. En daarin zegt... Uh, uh, hoe heet hij ook alweer? Niet Buckley, want Buckley runde rund de National Review... Maar uh, een andere schrijver uh, die zei toen: Als ik Adler Shrug zie, het enige wat, ik, uh, wat me naar boven komt is. naar de gaskamers rennen. Echt, wauw. No vanzinnig. argument. Want dit, dit, dit is de citaat van hem: was dat hij het gevoel had alsof we op weg waren naar de gaskamer. als hij dat boek las. Dus ook tegen rent, heel vaak geen argument. Heel vaak. Oude vrouw. Ze ging toch vreemd. Ze heeft social security gepakt op het eind van de leven. Gekke Russie, ja ze, ha uh, ze was gewoon tegen communisme. Omdat ze, hè? En dat was de reden waarom. En weet je wat mensen. Molly nu, nu heeft helemaal gelijk. Uh, not an argument. Uh, en ik blijf het gewoon volhouden. Dus ja. nogmaals. Als iemand een argument tegen Jenas heeft. Ik nodig je uit. Uh, ga met mij het debat aan. Ik, ik ga het nooit uit de weg. Maar wel argument graag. Een beetje richting het einde gaan. Yes. En dan komt nu de doorvraag. Oké, okay. doorgeefvraag. Oh, doorgeefvraag. <laughs> door, door ik ga namelijk uh, binnenkort ga ik, uh, meneer Piet Emmer interviewen. Ja. Van dit mooie boekje dat ik nu even aan jou laat zien. Het zwart-wit denken voorbij. Dit heeft hij net uitgevoerd. Deze man is uh, inmiddels hoogleraar Europese expansie, oftewel kolonialisme. En hij, is nog best wel, uh, um, hij heeft nog best wel heel veel argumenten hierin gezet over waarom het allemaal wel wat genuanceerder ligt dan al die uh, ja, hellbabies allemaal, uh, om het heel plat te zeggen, ja, te ja. verwoorden over hebben. Ik heb ook voor hem, ik heb geprobeerd een sparpartner te vinden voor een discussie. Ik heb denk ik twintig historici gemaild. <lacht> Niemand wilde met meneer Emmer... Uh, in discussie gaan. Dus ik ga het nu gewoon met hem doen. Heel jammer. Ja, ja, echt heel spijtig. <laughs> maar wat zou jij deze meneer willen vragen? Hij heeft over alles heeft hij heel oh, goed ja. nagedacht. O, dus hij je je ik, ken, ik ken hem, slaven, hem, ja, ik ken hem net niet goed genoeg. Dus ik heb heel vaak over hem gehoord. Maar ik heb niet een, een, een, nog niet een mening over hem dat ik echt weet van. Dit is wat, daarvoor zou ik het boek moeten lezen. Uh, maar um, wat zou ik hem moeten vragen? Bedenken. Is hij niet in debat geweest met uh, Sandeel Hira misschien? Dat zegt me niks. Die zou je kunnen proberen. Weet je wie Sandeel Hira is? Um, nou, of denk je straks al wel? Ach, dan nou, ja, zeg, zeg nu. Ja, je stip... is bij de New Urban Collective uh, betrokken. En hij is uh, uh, eigenlijk zijn echte naam is Deel Baburam. Zijn broer is neergeschoten door Boutersen. En nu is hij een Bouters apologeet geworden. Hij is een soort van communist. Die, ja, heel eng. Maar hij is wel uh, ook een historicus. En ik weet wel dat hij met uh, Van Oostende, of die andere. Je hebt nog een hele bekende Nederlandse uh, uh, uh, historicus uh, die zich hiermee bezighoudt. Daar heeft hij wel mee in debat gezeten. Dus misschien. Dat hij wel willing to go is. Uh. Nou, oh, t, het is wel niet leuke suggestie. We kunnen het zo ja, uh, proberen. Want ik volg natuurlijk vanuit de Surinaamse kant dit debat. Ja, het. Ja, ja. Maar misschien vanuit, vanuit je achtergrond of vanuit andere vragen die je hebt daarover. Wat, uh, iemand die vanuit, vanuit die hoek die geschiedenis benadert. Wat voor vraag zou je aan hem? Of over het publieke debat, dat hij die, dat die vrijwel genegeerd wordt. Um. Uh, pff, ja, lastig. Even kijken. Kolonialisme, slavernij, en migratie. Maar dus, uh, jij zegt dat hij uh, als het ware kanttekeningen maakt bij uh, het, het eenzijdige... Ja, hij, dat, hoe heet het? De, dat, dat boek uh, van um, uh, mij de Grauwe Eeuw heet. Of nee, dat is die ja, club. Ja, dat is die klopt, club. Maar, klopt, maar je klopt, hebt dat, dat boek uh, uh, Roofstaat. Ja, ja. Van die, oh ja, ja, heb ik van gehoord, die kunstenaar die nooit een, e, echt enige historische credentials heeft gekregen. Die fileert hij compleet. Oké. Okay. Nou ja, ik zou misschien willen dat hij misschien wat meer vertelt over de relatie uh, Nederland-Suriname. Of u daar misschien wat meer inzicht uh, in kan geven. Hoe die precies lag. En ook, uh, ook bijvoorbeeld in relatie met het Halsema verhaal. Hoe dat doorspeelt in... in ja, nou ja. En ook wat, wat ik ook altijd wel interessant vond uh, aan, aan Nederland-Suriname. Is hoeveel heeft Nederland nou echt gedaan voor Suriname? En dat bedoel ik niet, weet je, gewoon echt oprecht. Omdat ik in de Suriname geweest En kijk, het historische centrum van Suriname. Dat is gewoon duidelijk Nederlands. Ja. Uh, dat kan je zien aan de bouwstijl. Uh, maar ja, ik vind persoonlijk dat... Ik, heb ik het idee dat Nederland weinig heeft gedaan voor Suriname in termen van infrastructuur die ze daar hebben aangelegd. Dus je een vraag zouden zijn van... Heeft Nederland echt geïnvesteerd in Suriname in die manier of is het, was het meer een handelspost, een centrum en wat en, en, en, uh, je ook ziet? Uh, misschien heeft dat de reden, misschien is dat de logische reden. Misschien ging het om kosten, misschien ging het om opbrengsten. Weet je, daar dat, dat ben ik verder heel benieuwd naar. Maar ik ben zeker ook benieuwd in vergelijking met andere landen uh, weet je, is het zo dat Nederland en Indonesië meer heeft gedaan dan de Suriname? En misschien dat dat een reden heeft. En wat kan die reden zijn? Maar in ieder geval, ik vond het... Dat het viel mij op, maar ik heb natuurlijk niet... Uh, vergelijkingsmateriaal met alle andere koloniën. Maar ik had wel het idee van... Poef, jezus, in al die honderden jaren tijd... liet je toch een paar wegingen aanleggen, jongens. Weet je wat? Het, het is die zin wel een beetje karig. Uh, wat, wat dat betreft. Ik heb het nu niet over het geld ja. na 75... en of dat toen fair was. Hè, daar heb ik het even niet over. En ik daarvoor... heb het echt puur over tot A 75. Uh, of dat een reden heeft... dat Nederland weinig heeft gedaan in Suriname. In Logische relatie redenen. met Indonesië. Bijvoorbeeld ja. of met... Uh, dat je zou kunnen zeggen, dit is de Nederlandse stijl van koloniseren, is per definitie anders dan de Franse. Want, weet je, dat, dat, zou, dat zou daar een reden af kunnen wel, Dat is deels wel zo. Maar nee, tuurlijk, zo Want ze begonnen ook pas eind 19e eeuw een beetje in Indonesië op gang te komen. Hoe dan ook, ik, ik ja, zal die vraag ze, bij hem leggen. Het is interessant, dus ik zou het wel willen weten. Super, dus dus uh, voor de luisteraars binnenkort ook Piet Emmer. Hele interessante man, mooi boek, Het zwart-wit denken voorbij. Jernas? Ja, als ik nog even kan zeggen ja, uh, ja. over uh, met het oog op de toekomst, uh, wil ik gewoon tegen mensen zeggen dat uh, er zijn veel plannen nu aan het broeien. En uh, inderdaad Amerika, ik wil me nog meer op Amerika toeleggen dan ik al, al deed. Uh, dus ik heb uh, allemaal boeken van Thomas Sowel nu ook weer besteld, extra erbij. En ik wil deze zomer uh, naar Amerika gaan om daar contacten op te doen. En ik wil figuren als uh, inderdaad Ben Shapiro ontmoeten, interviewen. Kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Kijken hoe ik het vorm kan geven. Uh, maar ik wil me gewoon meer... Uh, nog meer op Amerika richten nu. Ik zie dat... Uh, ja, ik laat Nederland nu even voor wat het is. Nederlandse politiek. Uh, ik, ik geef nogal gewoon mijn commentaar. Ik blijf lekker twitteren en zo. Maar ik vind Amerika eigenlijk veel interessanter. En ik denk dat ik daar wat vrijer uh, me kan mengen ook. Is, komt, er een, komt er een comeback? Uh, nou, een comeback in elke zin. Ik bedoel, ik, ik ga niet weg. Ja, ja. Ik blijf, ik blijf ja, ja. gewoon in het debat. Uh, en, uh, Mooi zo. Ik, ik, kom ook, uh, ik, ga, ik ben ook bezig met uh, om de strijd tegen Bouters op een andere manier wat vorm te geven. Ben ik ook uh, met daar met initiatief mee bezig? Uh, dingen die dichtbij me liggen, die ik altijd al dacht. Kijk, ja, ik ben het ook niet vergeten. Hè. Ik ben bij Forum gegaan. Ik heb toen ook heel veel plannen stilgezet. Omdat als je bij zo'n partij gaat, ja, dan kan je gewoon heel veel dingen daarnaast niet doen. Dat is verder prima. Uh, dus ja, een paar van die dingen die toen allemaal pauze stonden ja, dat is elk nadeel op zijn voordeel doordat ik nu inderdaad niet in de gemeenteraad zit en geen officiële functie heb uh, ben ik nu wel gewoon, natuurlijk gewoon uh, vrijer om uh, op om, uh... om die dingen te richten dus uh, ja, dat de mensen thuis gewoon weten dat ik, uh, dat ik doorga en dat ik door blijf gaan met wat ik denk dat de goede ideeën zijn die te verspreiden en uh, dat ik uh, graag nog een keer terugkom bij de podcast om toe te lichten. De uiteraard, de uiteraard, uiteraard. Bedankt. En, en, uh, en uh, ja, gewoon leuk, goed dat jullie dit doen. En uh, veel succes verder. Ja, heel erg, hey, ontzettend bedankt. Ja, ontzettend en bedankt. en uh, als mensen me willen bereiken, Facebook, Twitter, stuur me een bericht. Hier als Mijn telefoonnummer is ook vaak te vinden. Dus... Niet moeilijk om mij te bereiken. Ja, helemaal goed. En dan gaan wij ook nog even ook de van like-deel. En uh, nou ja, doen we doen alles met deze uitzending. Dan doen we er ook uh, gelijk even achteraan. Go Jernas. Als je Jernas steunt, dan, uh, dan deel je deze natuurlijk. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.